In het centrum van Enschede heeft vannacht een grote brand gevoed in een tapijthal. Vanwege de stinkende rook moesten 19 mensen hun huis uit. Andere omwonenden moesten ramen en deuren dicht houden en de ventilatie uitzetten. De brandweer onderzoekt of in de rook gevaarlijke stoffen zitten. De tapijthal moet volgens de brandweer als verloren worden beschouwd. Bij de brand in Enschede is niemand gewond geraakt. De Italiaanse premier Letta heeft het ontslag dat is aangeboden door vijf van zijn ministers geweigerd. De vijf zijn lid van de partij van Silvio Berlusconi. Zaterdag boden ze hun ontslag aan, naar ze zeiden uit onvrede over een btw-verhoging. Maar premier Letta zegt dat het hen alleen te doen is om de belangen van Berlusconi veilig te stellen. Hij weigert hen te laten gaan en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Vandaag wil Letta in de Italiaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden vragen om een vertrouwensstemming. In Duitsland zijn de lichamen geborgen van de drie mijnwerkers die gisteren omkwamen bij een explosie in een kaliummijn. Ze lagen op ruim 700 meter diepte en konden aanvankelijk vanwege een gasophoping niet naar boven worden gehaald. In de mijn in Unterbreitsbach, in het Duitse deelstaat Turingen, kwam gisteren bij een gecontroleerde ontploffing een grote hoeveelheid koolstofdioxide vrij. Die veroorzaakte een druk golf. Vier mijnwerkers konden zichzelf in veiligheid brengen. Voor de drie slachtoffers kwam hulp te laat. Onderzocht wordt wat er is misgegaan. Het weer nog helder en fris, 3 tot 6 graden. Verder vandaag vrij zonnig, met in het zuiden wat bewolking, een stevige zuidoostenwind en het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen, u luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Het is vandaag 2 oktober en op deze woensdag aandacht voor een conferentie over voedselzekerheid in ons eigen Noordwijkerhout. De kinderboekenweek die gaat weer van start en we hebben het over operamuziek. Want zelfs na zijn dood pakt Luciano Pavarotti nog prijzen. U kunt ook op onze uitzending reageren, dan moet u even bellen naar ons gratis telefoonnummer. Dat is 0800 1121. Mee twitteren kan ook met de hashtag WNL en ons online volgen, dat kan ook. Op Twitter zijn we namelijk te vinden via @WNLnacht. Er wordt gezegd dat het einde van de economische crisis in zicht is. Ja, maar kijkend naar de auto-industrie is die voorspelling niet erg hoopvol. Ja, in de eerste drie kwartalen van 2013 zijn er ruim 300.000 personenauto's verkocht. Dat is een daling van maar liefst 30 ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Dat meldden de brancheverenigingen BOVAG en de Rijvereniging gisteren. En van de Rijvereniging zit Harold Bresser dit uur bij ons in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is even over vijven. Uh, heerlijk rust. dat is nog op de snelweg. Ik kan me dan voorstellen dat u uh, van als, als iemand van de rijvereniging even flink op het gasbedaald racht. Nee, nee, dat doe ik niet. Niet nee? spijt me. Nee, nee, ik vond het toch zo vroeg. Ik moest uh, hier veilig aankomen, dus ik heb gewoon mijn keurig aan de snelheid gehouden. Al oh, is de snelweg leeg op dit moment, toch? Die is vrij leeg, ja. De... ja niet even uh, eraan getwijfeld, aan gedacht? Nee, het spijt me. Nee, ik ben niet zo'n enorme racer wat dat betreft. Wel met een mooie auto deze kant op gekomen? Uh, ik vind het een mooie auto. Uh, daar verschillende meningen over. Uh, het is een hele zuinige Ford Focus. Niet echt spannend, maar uh, wel heel, heel goed en handig. Nou, dit uur praten we met u over de, ja, over de, de moeilijkheden die de auto-industrie op dit moment uh, kent. En u bent van de, van de Rijvereniging. Laten we daar maar eerst beginnen. Um, kunt u kort uitleggen wat de Rijvereniging precies is en doet? Ja, de Rijvereniging is een branchevereniging. Uh, wij vertegenwoordigen de belangen van de importeurs en fabrikanten van alles wat met wielen over de weg rijdt. Oké. Okay. Dus dat zijn dus van fiets tot vrachtwagen, eh, alles wat daarachter hangt, eh, de, maar ook personenauto's en, en, en motoren, noem het allemaal maar op. Ja, u, u bent dan manager communicatie en PR. Ja. Um, hoe kunt u... Om, ja, uw functieomschrijving dan het, het, beste, het beste laten horen? Wat, wat is dat dan? Wat doet u? Wat, wat doet doe u? ik? Nou, ik, ik probeer uh, die rijvereniging een beetje voor het voetlicht te brengen. Dat doe ik dan soms op hele vroege tijdstippen op Radio 1. Hm. Uh, maar dat doe ik bijvoorbeeld ook op, op wat christelijke tijdstippen. Uh, we hebben een website die we bijhouden. Wij maken voor onze leden een nieuwsbrief. Uh, we organiseren uh, heel af en toe. Dat is niet helemaal waar. Wij, wij organiseren beurzen. Uh, dat doen we samen met onze dochter Amsterdam Rai. Mm -hmm. De autorij, de ja. bedrijfsautorij. Mm -hmm. uh, we organiseren ook nog wat vakbeurzen. Dus daar ben ik wel, wel druk mee. Ja. Um, dan moet u wel affiniteit met auto's hebben. Ik heb affiniteit met auto's, ja. Wat, wat is een auto voor u? Uh, een auto is ten eerste een heel handig transportmiddel. Om van A naar B te komen. Maar ik vind het ook wel leuk als ze er een beetje leuk uitzien. Ik heb zelf wel een beetje een passie voor oude auto's. Ik heb een... Uh, een hele kleine uh, Fiat 500 uit uh, 1972, waar ik al uh, sinds 1986 in rondrij. Oké. Okay. Uh, naast die Ford Focus. Uh, en uh, ja, ik vind auto's wel leuk, ja. ja. Nou, de, deze vroege ochtend gaan we het uh, helemaal hebben over de auto, over de auto industrie die het dus moeilijk heeft. Um, 30 minder auto's verkocht uh, deze periode ten opzichte van vorig jaar. Ja. Ik, dat baart u toch ook wel zorgen, neem ik? Ja, dat baart wel zorgen. Ja. Het is, het is een beetje te verklaren door het feit dat we uh, in, voor, in het vorige jaar, op 1 januari en op 1 juli, uh, aanpassingen hebben gehad in de belastingwetgeving rondom mm. auto's. Dus in de eerste half jaar van, uh, van 2012 werden er eigenlijk relatief nog veel auto's verkocht. Uh, en uh, ja, dat is in, uh, per 1 januari 2013 was er weer een aanpassing in die belastingen. Uh, en mensen gaan dan uh, auto's eerder kopen of niet kopen of uitstellen. Ja, en dan krijg je dit soort cijfers. Dit soort cijfers zien we eigenlijk al vanaf het begin van. Uh, het jaar. Ja, wat, wat heeft dat dan voor invloed op, op bijvoorbeeld, ik noem maar wat, uh, uh, uh, uh, verkopers, dealers van de auto's? Ja, die hebben het niet makkelijk. Uh, je zei heel duidelijk al aan het begin van de uitzending... Uh, wij doen dat samen met de BOVAG. De BOVAG die vertegenwoordigt de dealers. Uh, maar de dealers hebben het niet makkelijk op dit moment. Nou, je zult contact met de BOVAG hebben. Zijn hebben ook cijfers natuurlijk. Uh, wellicht dat uh, 30% minder auto's verkoopt... niet meteen betekent 30% van de autobedrijven over de kop. Maar, maar dat is vast ook in cijfers uit te drukken. Hoe uh, slecht gaat het eigenlijk? Het gaat niet goed met, uh, met de branche. Uh, je ziet dat er, een, uh, er zijn eigenlijk in Nederland relatief veel dealers uh, zijn. Het zou logischer zijn... Als daar wat, uh, ja, wat, wat, wat, wat versmalling in op dat. Uh, mensen vinden het niet heel erg om uh, een stuk te rijden voor een nieuwe auto... om te gaan kijken naar een nieuwe auto, om, om een proefritje te maken. Dus je zou met minder dealers toe kunnen. Mensen vinden het wel erg om een heel en te rijden... voor hun onderhoud van hun auto. Dat doen ze het liefst om de hoek. Ja. Harald Bresser van de Rijvereniging. Uh, u zit het hele uur nog bij ons, uh, bij ons in de studio. Ja. Uh, voor nu uh, gaan, we, gaan we eventjes naar muziek. Maar zometeen praten we met u verder. En dan gaan we het helemaal hebben over de, de stand van zaken binnen de auto-industrie. U mag wakker worden met uh, Birdie en Skinny Love. And I told you to be patient U luistert naar WNL op Radio 1. En dat was Birdie en Skinny Love. Wij zijn wakker. Mm -hmm. U bent wakker. Mm -hmm. Maar de meeste Nederlanders die liggen echt nog wel op één oor. En toch zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door. Te beginnen met De Telegraaf. Professor bedreigd door polder jihadist. kop de krant van Wakker Nederland. Het gaat over Afshin Elian. Hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Leiden. Elian wordt op Facebook en Twitter bedreigd door Mindwad Al-Afghani. Al-Afghani is een van de fanatiekste moslimextremisten in Nederland. die rechtstreeks in contact staat met moslimstrijders in jihadgebieden als Syrië en Afghanistan. Hij wordt door de, hij wordt door de geheime diensten gezien als spil in de Nederlandse jihadistenbeweging. De hoogleraar wordt door hem online in één adem genoemd. met eveneens bedreigde Ayaan Hirsi Ali en Eshan Yami. Mogen Allah ze bestraffen en laten lijden, zegt hij tegen zijn volgers. Elian zegt. Te, te schrikken van de bedreigingen. Ik heb er een slecht gevoel over. Hetzelfde sfeertje wordt gecreëerd als voorafgaand aan de moord op Theo van Gogh... zegt de Leidse hoogleraar. Er komt meer nieuws uit de Telegraaf. Namelijk de grote trek richting de Randstad omdat tot 2025 de steden in de Randstad sterk zullen groeien... gaan in die periode de huizenprijzen weer flink stijgen. Het wordt een helse klus om aan de vraag naar betaalbare woningen te voldoen. In de komende twaalf jaar komen er in Nederland 650.000 mensen bij... voorspelt het CBS. En driekwart van de bevolkingsgroei vestigt zich... in de grote steden van meer dan 100.000 inwoners. De vier grootste steden groeien zelfs extra hard... omdat ze populair zijn bij jongeren en immigranten. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Makelaars biedt de economische crisis een, e een grote uitdaging voor betaalbare woningen in de Randstad. Voor de crisis werden er 80.000 huizen per jaar gebouwd, nu zijn het er amper 30.000. Stad en land reist hij af. Hij is niet te benijden. Hij is Hans van Hartenveld. In de Volkskrant het verhaal over hoe de bibliotheekdirecteur van het Tropeninstituut zijn collectie van de papierversnipperaar probeert te redden. Hartenveld heeft nog een maand de tijd om 700.000 boeken... en andere documenten aan de straatstenen te slijten. Want daarna is de bibliotheek definitief dicht... en moet de monumentale ruimte waarin hij gevestigd is leeg zijn. De reden? Er is geen geld meer. En precies die reden, geldgebrek, voeren andere instellingen aan... om de collectie niet over te nemen. En lukt het dan niet, dan komen de containers, de versnipperaars... en de ladderliften die de in 100, 230 jaar bijeengespaarde bibliotheekcollectie... van het Tropeninstituut grotendeels zullen vernietigen... Harald, je kent vast wel Tupperware parties. Ja. Lingerieavonden. Ja, die is minder goed, maar ik heb er vast van gehoord, ja. <laughs> nou, dit moet je helemaal vergeten, want er is een nieuwe raadje... namelijk een tattoofeest. Ja. Dat schrijft Spits. Uh, die tattoofeestjes, echter, die vallen niet altijd in goede aarde... bij de Nederlandse Bond van Tatoeëerders. Nee, het aantal amateuristische thuistatoeëerders... mooi woord trouwens, die zo nu en dan een tattoo zetten... op een feestje of bij mensen thuis... is zeker drie keer zo groot als het aantal officiële tattoo-shops in Nederland. Dat stelt Ad van Tillo van de Bond. Deze thuisprikkers doen maar wat. Ze hebben geen idee waar ze mee bezig zijn, stelt hij. En ook Tatoe-artist Art Henk Schiefmacher maakt zich zorgen. Vandaag of morgen volgt er een explosie van een of andere smerige ziekte, zegt Schiefmacher. En wie krijgt er dan de schuld? Juist wij. Het enige wat mensen straks horen is dat zo'n smerige ziekte door een tatoeage komt. De hele tattoo-industrie zal dan boeten. Ja, Harald Bessers, manager communicatie en PR van de Rijvereniging. Eh, heb jij tattoos? Nee. Nee? Ook, nee. Ook dus nog niet van plan om binnenkort naar zo'n feestje te gaan? Nee, nee, nee. Ik ben er zelfs een uh, beetje bang voor. Ja? <laughs> ja. Voor, voor naalden in, in het algemeen? Of? En, nee, niet voor naalden in het algemeen. Maar wel naalden waar inkt dan uh, mee ingebracht wordt. Okay. Eh, dus een tattoo zou voor jou slecht nieuws zijn? Ja. En dat is nog meer slecht nieuws, want er is slecht nieuws vanuit de auto-industrie. De verkoop van personenauto's is ten opzichte van het afgelopen jaar weer gedaald. Ja, uh, Harald Bresser van de rijvereniging. Um, had u verwacht dat, het verkoop, dat die verkoopcijfers nog lager zouden gaan liggen nu? Uh, nee, verwacht. Dat verwacht je niet. Dat, dat, dat, dat, je, je hoopt dat het goed gaat, maar dat, uh, dat het zo slecht ging, dat had ik niet verwacht. Nee, ja, maar ik bedoel, er is natuurlijk een. een je, je kan natuurlijk wel een bepaalde inschatting maken we van wisten, hoe ja, een jaar gaat. We wisten vorig jaar rond deze tijd dat het, uh, dat het slechter zou worden in 2013. Dat wisten we absoluut. Dat komt, wat ik al zei, door die uh, hele grote veranderingen in 2012 in de autobelastingen. Ja. Uh, nou 1 januari 2013 weer eentje. Uh, dus dat, dat heeft effect op de markt. Dat, dat, dat, dat weet je. Maar dat het dan uh, zo gaat, dat weet je natuurlijk niet. Je hoopt dat het beter wordt. Ja, ja, wat is er dan het afgelopen jaar gedaan. om er toch nog voor te proberen te zorgen. dat die auto-industrie weer, weer, weer, weer iets wat op pijl wordt gebracht? Ja, je ziet allerlei marketingacties. allerlei uh, uh, grapjes en, en, en trucjes. om um, auto's te, toch te verkopen. en de publieke. nou ja, gewoon uh, uit, uitgestelde betaling. Uh, uh, inruilpremies. nou, noem moet allemaal op je ze denk ik. Uh, van de krant en van de radio. En van de tv. Uh, en van de tv, inderdaad. Uh, maar dat heeft blijkbaar niet geholpen. We denken dat het consumentenvertrouwen. gewoon heel erg Laag is op dit moment uh, en dat uh, uh, nou ja, we hopen voor 2014 dat, dat ietsje beter gaat worden. Ik hoorde van jullie ook al net positieve geluiden over de huizenprijzen. Uh, ja, uh, onze premier heeft uh, een tijdje geleden opgeroepen om toch maar weer eens een keer nieuwe auto's te kopen. Maar dat heeft weinig effect gesorteerd. Ja, ja, men luistert niet naar onze minister. Nee, president. nee, nee. Nou, nee. Um, het gaat dus slecht met de auto-industrie. Ik kan me niet voorstellen dat er helemaal geen lichtpuntjes te vinden zijn binnen die auto-industrie. Nee, gelukkig zien we voor 2014 een hele lichte verbetering. Volgens ons zitten we nu in het onderste stuk van, van, van de crisis, zeg maar. Mm. En gaan we in 2014 een hele kleine verbetering zien. En laten we hopen dat die dan doorzet naar 2015. Dat is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen. Maar wij hebben uh, zelf daar aan gerekend. We hebben met externe mensen daarover gesproken. En wij denken dat het uh, voor 2014 ietsje beter zal gaan. Ja, zijn, er, zijn er in Nederland nog, nog bepaalde... Uh... Fabrikanten van onderdelen van auto's die, die zich nog wel uh, staande weten te houden... Die, die, die het redelijk goed afgaat? Ja, uh, dat gaat wel. De, de auto-industrie in zijn totaal in Europa die trekt langzaam ook een beetje aan. En daar hebben de toeleveranciers. En we hebben in Nederland best wat toeleveranciers. Die hebben daar uh, profijt van. En uh, daar gaat het dus uh, redelijk mee. Gaat het niet zo slecht mee als met uh, de importeurs van de nieuwe auto's. Zijn wij, zijn wij ten opzichte van andere landen in Europa zijn achterblijvers? Uh, op dit moment zijn wij achterblijvers in de verkopen, ja. Nou, en, en dat ligt dus echt daadwerkelijk aan het consumentenvertrouwen? Nee, het ligt aan consumentenvertrouwen gecombineerd met ons fiscale systeem rondom auto's. Dat is, uh, heel erg, uh, wordt geleid door de CO2-uitstoot van auto's. Uh, en uh, ja, we hebben ook in Nederland vrij hoge belasting op auto's. Ja. Dus daar, zit, daar zit een uh, probleem. Uh, het, misschien nog wat twijfelachtig om er even aan te stippen. Uh, het, het, het dreigt een recordjaar te worden dit. Als het gaat om uh, uh, uh, het laagste aantal verkochte auto's in, ik lees, 44 jaar tijd. Ja, ja, ja. We, hopen dat we, we hopen dat we boven 1967, als ik het goed heb. 67 of 69? 44 jaar even uh, 69. 69, 69 zijn. Ja. Ja. We hopen dat we er een beetje bovenuit komen. Maar als je dat relatief bekijkt, is dat natuurlijk een uh, relatief een heel slecht jaar. Dat ja. doet wel pijn, toch? Dat doet pijn. Ja. Ja. Uh, uh, maar misschien zijn er uh, uh, lichtpuntjes. We gaan straks nog even verder in ook op het consumentenvertrouwen. Uh, want straks praten we verder met Harold Bresser van brancheorganisatie Rijvereniging, En dan staat dus dat consumentenvertrouwen centraal. Ja. Gisteren en vandaag debatteert de Tweede Kamer over de verhoging van de leeftijd om tabak te kunnen kopen. Van 16 naar 18 jaar. Zijn winkeliers de klos als ze binnenkort tabak verkopen aan minderjarigen? Daarover praten we met Jan-Willem Burgering van NSO... brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een goed idee, een leeftijdsverhoging naar 18 jaar voor tabak? Uh, het is in ieder geval een uh, begrijpelijk idee. Uh, wij vinden het heel begrijpelijk als verkooppunten van tabak... dat er eenzelfde leeftijdsgrens gehanteerd wordt voor de verkoop van alcohol... als de verkoop van tabak... Uh, tegelijkertijd is dat ook een van de dingen die wij echt missen in dit wetsvoorstel. Daar waar uh, voor de alcohol geldt dat uh, te, de, de bezitter van alcohol strafbaar is... is dat niet geregeld nu in, uh, in dit wetsvoorstel. En dat vinden we echt een omissie. Want we vinden het echt een heel slecht signaal dat een, een, een jongere dus wel uh, in bezit mag zijn van tabak... maar niet in bezit van alcohol, alsof tabak slechter is uh, of beter zou zijn dan, uh, dan alcohol. Ja, dus We vinden dat echt een heel slecht signaal. Dus u zegt niet alleen de tabakzaken aanpakken, maar ook de gebruikers van het tabak? Ja, uh, natuurlijk moet er ook uh, gehandhaafd worden. En dat is heel belangrijk, daar is uh, gisteren ook uh, in de eerste aanleg in de Kamer... ook heel veel uh, nadruk op gelegd. Uh, natuurlijk moet er als je een, uh, een norm stelt die ook goed gehandhaafd wordt. De VVD wil nu ook een free strikes out regel voor tabakzaken invoeren. Uh, wat zoiets betekent als een tabakzaak die drie keer in een jaar betrapt wordt op het overtreden van de regels. Dat ze een tijdelijk verkoopverbod kunnen krijgen. Daar staat u vast niet om te springen. Nou kijk, ik bedoel, als je een, een norm hebt moet je die hanteren. Dus wat dat betreft is het begrijpelijk dat uh, uh, er in de Tweede Kamer veel aandacht is voor de handhaving. En van alle voorstellen die er zo gepasseerd zijn... moet ik eerlijk zeggen dat ik het voorstel van uh, Three Strikes Out... Uh, het meest uh, logisch vind. Uh, een winkelier wordt uh, twee keer goed gewaarschuwd... Uh, in een jaar als hij de fout ingaat. En uh, een fout uh, kan natuurlijk gemaakt worden. Mm. Uh, en uh, nou ja, de derde keer dan uh, uh, is hij uh, een tijdje de klos. Om. Dan mag hij geen uh, tabak uh, verkopen en mag ik... Uh, Tenminste, dat begreep ik uit, uit het voorstel van de, van de VVD. Ja, um, ja dat, bedoel, dat, dat is dan ook wel logisch. Nou zeggen SP en ChristenUnie dat de plannen nog niet ver genoeg gaan. Ze willen de verkoop van tabaks maar beperken tot speciaalzaken. Dus speciale tabakszaken. Klinkt veel effectiever nog. Ja, dat, dat klinkt wel misschien effectiever, maar waar gaat het om? Het gaat erom dat jongeren niet aan tabak uh, kan komen. Nu zien we al, en dat vinden we jammer, dat die strafbaarstelling er niet is... Uh, maar het beperken van het aantal verkooppunten gaat echt niet helpen. Uh, er is ook helemaal geen bewijs voor. In de Kamer is bijvoorbeeld een van de partijen geopperd... dat het systeem in Zweden dan zo goed zou zijn. Nou, als er iets is wat bijvoorbeeld in Zweden is... dan zijn er heel veel verkooppunten voor tabak en weinig of minder... Uh, ...tabaksgebruikers, terwijl er uh, veel minder verkooppunten voor alcohol zijn. Dat zijn staatswinkels. Ja. Het probleem van uh, de Zweedse drank is uh, denk ik wel bekend. Nee, dat weten we allemaal. Ja. Maar wat, wat zij ook zeggen is dat het op die manier makkelijker te handhaven wordt. De regels minder zaken en dus minder werklood voor de, uh, de voedsel- en warenautoriteit. Daar zit natuurlijk wel wat in. Maar het is natuurlijk wel gewoon een feit dat iedere ondernemer zelfstandig moet bepalen... ...hoe dat hij het uh, gaat handhaven, maar dat hij het moet handhaven... Uh, lijkt, mij, uh, lijkt mij logisch. En vandaar dat dat voorstel van de VVD ook het meest eerlijk is. Ja, dus u, uh, u loopt wel warm voor de plannen van de VVD? Nou, ik denk ook dat het meest uh, uitvoerbaar is. En daar willen we graag met, uh, uh, met de fracties uh, die, die, die op dat standpunt staan. En als het even mee zit met de staatssecretaris natuurlijk over van gedachten wisselen... hoe we dat effectief kunnen vormgeven. Ja, tot slot, het is uh, misschien niet de juiste vraag om aan u te stellen... meneer Burgering, uh, uh, van de brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel... maar uh, uh, iedereen weet dat, dat roken dodelijk is of dodelijk kan zijn. Heeft uh, de tabakzaak en het tabaksgebruik op langere termijn nog wel een toekomst? Nou, we weten allemaal, en dat houden wij ook echt al onze leden voor dat uh, tabak nooit meer in Nederland een groeimarkt zou zijn. Dat betekent ook dat onze winkels uh, uh, de gelegenheid moeten hebben... om zich ook op andere producten te richten. Nou, dat, dat doen wij en dat propageren wij ook. Onze winkels zijn prima aan staat uh, consumenten te binden. Ze hebben tal van dienstverlening ook in, uh, in winkels... zoals bijvoorbeeld uh, postafhaalservicepunten... Mm -hmm. veel kansspelenverkoop, uh, tijdschriften, wenskaarten, enzovoort, enzovoort. Uh, en tabak uh, is daar momenteel heel belangrijk voor... Alleen uh, dat daalt, dat aan een deel. En de winkelier moet via andere assortimenten zijn totale rendement op peil houden. Ja, vandaag wordt er verder gedebatteerd over het uh, wetsvoorstel om de leeftijd om tabak te kunnen kopen van 16 naar 18 jaar te verhogen. Jan-Willem Burgering van NSO, de brancheorganisatie voor Tabaksdetailhandel. Dank u wel voor uw bijdrage. We sparen u de doedelzakken op het einde van dit <lacht> nummer. Uh, Robert, uh, uh, weet je, ik, ik, ik herkende de titel van het dubbel niet eens... en nu weet ik waarom. Dit luisterde mijn moeder vroeger altijd, toen ik heel klein was. Laten we zeggen een jaar of vijf. Okay. En dan liep ik altijd naar school. gewoon woonde vlakbij school. En dan zong ik die hele nummers ook. Alleen ik verstond nog geen woord Engels. Dus het ging allemaal fonetisch. Zo ging het ongeveer Maar mij. als je dit nummer nu hoort, heb je dan wel een positief gevoel? Ik snap nu ongeveer waar het over gaat in ieder geval. En dat, is, uh, dat, is, uh, dat kun je bijvoorbeeld niet zeggen van dit. Dat is natuurlijk de Rigoletto van Verdi, maar dat is niet per se waarom we het hebben uitgezocht. We hebben het uitgezocht omdat u de stem van Pavarotti hoort. De wereldberoemde opera-zanger ontvangt zelfs na zijn dood nog prijzen tijdens de galaavond van de Classic Brit Awards. Wordt de Italiaan geëerd met een Evre award Ja, we praten over de tenor met Heijn van Ekert, presentator van het Radio 4-programma NTR Opera Live. Uh, hein, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een Evre award voor Pavarotti's werk. Dat lijkt me vanzelfsprekend eigenlijk. Ja, hij heeft, eh, uh, ontzettend veel gedaan, ontzettend veel gezongen en, um, in, in allerlei, stijlen ook. Dus veel opera en op het laatst van zijn, van zijn carrière ook nog, um, nog wat andere soorten muziek. Dus, uh, en, en ongelooflijk veel, uh, CD's gemaakt eigenlijk. Ja. Ja, iedereen kent Pavarotti eigenlijk wel, ook al ben je geen opera kenner Ja, hij was op een gegeven moment de, ja, de allerberoemdste uh, operazanger van de wereld. En ik denk dat hij dat misschien nog steeds wel is zo, na zijn dood. Mensen die kennen de naam, omdat hij uh, ja, van alles deed en veel samenwerkte met, uh, met, met popzangers pop -pop ook natuurlijk. Dus ja... Uh, ja. Ja, ik ben zelf echt dus totaal geen, geen opera-kenner. Ik luister eigenlijk, nou eerlijk gezegd, nooit naar de opera's. Um, maar ik ken Pavarotti wel. En ik hoor ook wel wanneer Pavarotti, uh, ja, wanneer ik een nummer van Pavarotti... Je hoort dat het Pavarotti uh, iets, is. De, ik hoor dat ja. het een Pavarotti is, inderdaad. Wat maakt hem dan zo speciaal ten opzichte van andere operazangers? Nou, er zijn natuurlijk twee dingen. Je herkent hem natuurlijk ook omdat hij zo ongelooflijk herkenbaar was als figuur. Ja, <laughs> uiterlijk gezien. Man. Uiterlijk gezien was natuurlijk de, de archetypische operazanger. Een grote, grote, veel te dikke man eigenlijk in feite. Met een, met een slechte toepet en dat soort dingen. Maar hij heeft natuurlijk ook een ongelooflijk mooie stem. En hij had natuurlijk een stem die voor, uh, waarmee hij ontzettend goed de hoogte in kon. Hij werd ook genoemd uh, de koning van de Hoge Zees. Hè, omdat hij zo heel hoog kon zingen. Maar het was ook een uh, stem waarbij uh, je... Ja, je, zegt net, je weet niet waar zo'n Aria over gaat, die jullie net lieten horen. van Rioletto. Daar gaat Geen het toevallig nee. over, over dat vrouwen zo vreselijk uh, graag van man tot man gaan, zijn die man daar. Maar je hoort uh, wel aan zijn stem, als je het Italiaans verstaat, kun je het wel woordelijk verstaan wat hij doet. Het was allemaal wel heel helder en heel duidelijk. Ja. En uh, dat maakt die stem heel herkenbaar. Uh, uh, heb je hem wel eens live gezien, Pavarotti? Uh, ja, een keertje in, uh, in Londen um, in een opera. En dat was een beetje tegen het einde van zijn carrière. En toen had hij niet. Niet zo heel erg veel zin meer om, om opera te zingen, eigenlijk. Hey. Dus wat, dan kreeg je momenten dat hij van tevoren zei dat hij niet zo goed bij stem was, dat hij midden in het verhaal soms het podium afrende om eventjes wat te gaan. Uh, uh, inademen zal ik maar zeggen, maar ik zat toevallig op een plek waar je kon zien wat hij in de coulissen deed, en dat oh. was soms ook weggaan om te eten. Oh, echt waar? <laughs> nou, even, ja, het is heel, ik zal het heel kort vertellen, maar er is een scène waarin hij dan met een geliefde in, in, in een bos staat, en er komen, er komen samensweerders om, om, om hem te bedreigen in feite, en hij laat haar midden in een duet eigenlijk even in zijn eentje staan om even een stukje kip te gaan nuttigen in de coulissen. In de, in de dus dat was, ja, dat had hij wel eens een beetje, en dan af en toe ook even inadem oefeningen te doen daar, en zo. Dus hij maakte er een beetje te veel een show van alleen om te zingen alleen. En dat was, uh, dat was wel een beetje raar. Niet ja, zo overtuigend. Was het zo'n showman? Eh... Uh, Eigenlijk wel. Hij, uh, hij hield wel van show. Hij was, hij was geen grote acteur op het podium dus dat, en dat wist hij ook wel, dus dan zocht hij toch vaak wel in, uh, in andere dingen. En het gekke is, bij de popmuziek staat hij vaak een beetje heel erg stil naast de grote popartiesten waar hij dan weer optrad. Dan be bewoog hij weer niet zoveel, maar hij hield wel van, uh, van een beetje show. Hij wilde eigenlijk voetballer worden. Dat was zijn uh, <lacht> jeugddroom. Dat heeft hij heel lang nog vastgehouden. Zie je er niet echt vanaf? Nee, nee, later niet meer, nee. Maar als je een hele, hele jonge Pavarotti ziet... dan is het gewoon een grote en vrij lange man. Maar hij is ooit wel uh, slanker geweest. Wel stevig gebouwd, maar niet zo, uh, zo dik als hij op een gegeven moment was. Ja. Nee. Tot slot. Um, eh, vandaag krijgt hij dus, uh, ja, postuum... Uh, de, de, de Euphra Award uitgereikt. Um, wat, uh, hoe belangrijk moeten we die uh, Classic Brit uh, Awards nou, nou eigenlijk zien? Nou, die zijn eigenlijk commercieel wel heel belangrijk. Uh, mensen die echt heel erg in de klassieke muziek zitten, kijken er een heel een beetje op neer. Omdat het een evenement is wat zowel gaat over klassieke muziek als over crossover. Dus over de mengeling van klassiek en pop. Maar het is een populariteitswoord. Uh, dus wat je net ook zegt, iedereen kent Pavarotti, En dat wordt eigenlijk daarmee nog een keertje onderstreept. Dus, ja, uh, dus ja. in dat opzicht is het natuurlijk belangrijk. Een euroward award voor uh, Luciano Pavarotti bij de Classic Brit Awards. Uh, voor zijn gehele uh, levenswerk eigenlijk. Hm. Hein van Ekert, presentator van het Radio 4-programma NTR Opera Live. Uh, Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel, inderdaad. Zometeen gaan we uh, verder praten met Harald Bresser. Hij is dit hele uur hier bij ons in de, de studio. Want het gaat slecht met de verkoop van personenauto's. En dat heeft onder meer te maken met het consumentenvertrouwen. Nou, daar gaan we straks verder op in. Het nieuwsmiddag. Het is inmiddels drie minuten over half zes. Vera Simons, goedemorgen. Goedemorgen. Basisscholen denken te makkelijk over Engels, schrijft trouw vandaag op hun voorpagina. Hoewel basisscholen steeds vroeger beginnen met Engelse les... en er meer tijd aan besteden, spreken leerlingen in groep 8... die taal nu gemiddeld niet beter dan in 2006, blijkt uit een nieuw onderzoek van CITO. Vanaf volgend schooljaar mogen alle basisscholen vier uur per week... in het Engels lesgeven aan de kleuters van groep 1. Heeft echter een klein effect. Belangrijkste reden daarvan is dat de lessen meestal gegeven worden... door de gewone leerkracht. 59% van hen heeft geen Engels gehad op de PABO. En in Amerika was het vliegveld van Jacksonville enige tijd gesloten. Het was geëvacueerd vanwege verdachte pakketjes. Politie Politieverrichter onderzoek. De luchthaven liet dit bericht weten via hun officiële Twitter-account... maar gaf toen nog geen details vrij. Jacksonville International Airport is inmiddels weer geopend. En dan nog met Noël van Klaveren... komt vandaag Nederlands grootste troef bij de vrouwen in actie... tijdens de kwalificaties van het WK-turnen in Antwerpen. De 17-jarige turnster uit Alfa aan de Rijn verraste eerder dit jaar met Europees Zilver in de sprongfinale in Moskou. Van Klaveren turnt een meerkamp en mikt op een plaats bij de beste 24 die haar dus een ticket voor de kwalificaties bieden. En dan het weer met Stijn van Antwerpen. Vandaag zien we na zon ook enkele hoge wolkenvelden. Dan vanmiddels stijgt de temperatuur tot een graad of 14. Vanavond en vannacht dan klaart het dus op. De temperatuur die daalt tot een frisse 4 graden. En morgen dan zullen we ook geregeld weer de zon te zien gaan krijgen. Maar vanuit het zuiden nadat toch wel wat meer bewolking. En dan kan er in de avond en nacht toch ook wel een spatje regen gaan vallen. De temperatuur die daalt tot een graad of 8. Ja, en ook morgen, ja, dus weer hetzelfde verhaal. dagen richting het weekend gaat de temperatuur... U weer iets omhoog zien we de dus zon meer terug, maar ja, ook de bewolking neemt ja toch wat toe. Het nieuwsminuutje. Dankjewel in ieder geval Stijn van Antwerpen voor uh, het uh, weer en uh, Veren Simons voor het uh, nieuwsminuutje. Nou, laten we even wat muziek draaien dan. Het is al vijf over half zes. U wilt wakker worden en dat doen we straks met ellende. We hebben het over voedselzekerheid, we hebben het over malaise in de autobranche. Maar gelukkig hebben we ook nog het aangezicht van de liefde van ABC The Look of Love op Radio 1. Ja jee. Yeah. Look of Love, ABC, Radio 1. En nu zijn ze klaar met zingen. Exact. <laughs> Lekkere timing. Um, ja, we hebben het al het hele uur eigenlijk over de auto-industrie. Over de auto-industrie auto die, uh, die het vrij moeilijk heeft uh, de afgelopen tijd. De afgelopen jaren eigenlijk. Uh, maar de verkoop van personenauto's lijkt dit jaar toch wel eens echt zijn uh, dieptepunt te hebben bereikt. Uh, dat stellen in ieder geval rijvereniging en uh, BOVAG. Uh, maar... Er is wel licht aan het einde van de tunnel. Kenniscentrum Con voorziet namelijk... dat het consumentenvertrouwen na dit jaar weer langzaam gaat toenemen. Harald Bresser van de rijvereniging ligt ons dit hele uur in... over de huidige stand van zaken binnen de auto-industrie. Uh, uh, ja, Harald, uh, het consumentenvertrouwen, we hadden het er net al even uh, over. Hoe staat het er eigenlijk voor? Hoeveel vertrouwen hebben wij als consumenten? Ja, dat vind ik heel moeilijk aan te geven. Maar we zien in ieder geval dat het... Uh voor 2014 wat aan zal gaan trekken. Het kan natuurlijk nog beter. Uh, je zou kunnen verwachten dat uh, onze regering... ook nog wat meer doet om het consumentenvertrouwen... te, wat te stimuleren. Wat doen? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, het niet verhogen... van de accijns op uh, een aantal brandstoffen... per 1 januari 2014. Dat is toch. Wij zijn in Nederland, hebben wij de hoogste brandstofprijzen... zo'n beetje van alle landen om ons heen. Kijk, als je in de buurt van uh, nou ja, Nijmegen, Arnhem woont... is het uh, gewoon verstandig om in Duitsland te tanken. Ja. Uh, als je die brandstofaccijns nog wat gaat verhogen... dan uh, wordt het misschien ook wel... Uh, uh, om vanaf Utrecht in uh, naar Duitsland te rijden om te ja, gaan denken. Misschien ja. dat we straks nog een paar oplossingen bij langs komen, maar uh, uh, consumentenvertrouwen uh, uh, wordt nu vaak als reden uh, gegeven voor het feit dat mensen uh, niks kopen. Is het ook niet zo dat er uh, gewoon veel minder mensen zijn met geld? Dat is ook. Nee, het is een combinatie. Het is een combinatie. Niet alleen consumentenvertrouwen. Het is een combinatie van consumentenvertrouwen, economische recessie, de crisis waar we in zitten, dat soort zaken. Ja, Samen dat is... zorgt dat. En, en dan zeggen gekocht. ze altijd dat het in Nederland op dit moment slechter gaat... dan dat het elders ter wereld gaat als we het hebben over de crisis. Merken we dat ook terug als, als we kijken naar, naar, de, naar de autoverkoop? Nou, als je Nederland zet in het Europees perspectief... dan doen we het op dit moment niet echt heel erg goed. Nee? Uh, waar, waar staan we op die ranglijst? Uh, nou, wel een beetje onderaan in de, in de EU-27 EU staan we wel een beetje onderaan. Samen met nog een paar andere landen. Dat is zo vaak al. Wat is een ja. beetje onderaan? Hebben we het ja, dan nou echt ja, over bottom five? Uh, ja, bottom five, ja. ja. Dat ja. is niet best. Nee, dat is inderdaad. Maar jongens, laten we het ook even positief zien. Ik bedoel, uh, hè, we moeten voor 2014 wordt het echt uh, wel langzaamaan een beetje beter. We zijn aan het einde ja. van, dat, uh, van dat zwarte, van die tunnel. Er is licht en het licht wordt steeds helderder. Ja, ja. maar als ik het toch, toch eens ga afzetten tegen Duitsland. Een, een, ja, een land wat zich redelijk goed staande heeft weten te houden in deze, in deze crisis. Wat doen zij nou beter? Uh, wat betreft uh, het, het, ja, de, de, het, het blok auto-industrie. Uh, ten opzichte van, van hier in Nederland. Duitsland heeft natuurlijk zelf een hele stevige auto-industrie. Dus uh, ja. dat, dat, dat kan je heel, eigenlijk heel slecht vergelijken. In Duitsland worden heel veel auto's gemaakt. Uh, maar de Duitse regering heeft uh, met een aantal zaken... veel meer een lange termijn perspectief uh, op uh, op de kosten die met de, auto, de autorijden met zich meebrengt. Ja. Uh, en dat is in Nederland wel eens, wel eens anders. Daar ga je van, van belastingplan naar belastingplan. Gelukkig hebben we nu een staatssecretaris die een wat langere termijn perspectief heeft gegeven. Daar zijn we ook heel blij mee. En die komt in het begin van volgend jaar ook met uh, zijn visie op de komende 4-5 ja. jaar voor de autobelastingen. En dat zou ook positief kunnen bijdragen aan de verkoop. Er is dus een hele belangrijke rol weggelegd voor politiek Den Haag. In Nederland is een ontzettend belangrijke rol weggelegd voor politiek Den Haag. Ja. Ja, dat extra steuntje in de rug. Uh, is, is, is de politiek daar echt voor nodig om, uh, om, om, ja, om die auto-industrie wat op te vijzelen? Kan het niet op eigen kracht uh, vooruitkomen? Uh, gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet. Als je kijkt naar bijvoorbeeld elektrische auto's... die hebben absoluut nog even stimulans nodig. Nou, dat heeft de wekers ook wel begrepen. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, de, de, de politiek is van niet te onderschatten belang. Ja, ja, nou er zijn genoeg uh, oplossingen volgens mij te bedenken om, uh, om de auto-industrie uh, weer op peil te brengen. Uh, leek me heel erg fijn om dat uh, later deze uitzending nog, uh, nog even te bespreken. Dat we het ook even kunnen hebben over ja, de toekomst van de auto-industrie in Nederland. Wat gaan we allemaal, uh, allemaal meemaken? En dat gaan we dan bespreken met Harald Bresser van de Rijvereniging. Maar er zijn nog meer dingen waar we over kunnen praten als we het over de toekomst hebben. Hoe voedt de wereld haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen? Het is een relevante vraag als je naar enkele cruciale factoren kijkt. Een groeiende wereldbevolking, armoede toenemen, de schaarste aan zoet water en de ongrijpbare klimaatverandering houden ons in. In de greep. Ja, dat zijn enkele kwesties die de afgelopen dagen aan 600 wetenschappers uit 65 landen zijn voorgelegd. Vandaag zal dat antwoord gegeven worden op de wereldconferentie over voedselzekerheid in ons eigen Noordwijkerhout. En voorzitter van deze conferentie is Martin van Ittersum. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, een, een, een wereldconferentie over voedselzekerheid in Noordwijkerhout. Ik het lijkt mij niet echt de, de, de meest voor de hand liggende locatie voor zo'n grote, grote conferentie. Want daar lijkt het wel op dat het een hele grote belangrijke conferentie is. Het is een belangrijke conferentie over een heel belangrijk onderwerp. En het was ook hoog tijd dat we die uh, gingen organiseren. Omdat je in het verleden veel congressen zag die over uh, één aspect van het probleem uh, gingen. Bijvoorbeeld alleen over productie of zelfs alleen over een, één aspect van productie. Bijvoorbeeld dieren of insecten of gewassen. Mm -hmm. Maar nu uh, proberen we dat met, met z'n allen in, in de volle breedte te bekijken. Dus niet alleen productie, maar ook kijken naar het armoedevraagstuk, naar voedselafval, naar de voedselkwaliteit. Dus dat er goede, de goede dingen in het voedsel zitten voor iedereen. Um, en, en daar hebben we het uh, deze week over. Nou, u bent voorzitter. Uh, bent u dan degene die heeft gekozen voor de locatie Noordwijkerhout? Dat snap ik eigenlijk niet zo goed. Waarom die uh, conferentie daar wordt gehouden? Ja, nou, het is een uh, conferentie die gezamenlijk is georganiseerd door Wageningen Universiteit, die, die verantwoordelijk is voor de inhoud. Wij bepalen met een aantal collega's in de wereld uh, waar uh, dit, dit uh, congres over gaat, wat de thema's zijn. Mm -hmm. uh, en, de, en de hele organisatie daaromheen, uh, zeg maar de, de plaats, uh, de hotels en, en het uitnodigen van alle mensen, dat is gebeurd met uh, uitgever. Uh, 114. Okay. en En die kwamen eigenlijk met, uh, met deze locatie. Oké, okay, dus u bent eigenlijk met deze locatie Noordwijkerhout in de maag gesplitst. Dat geeft allemaal niet hoor, het, was, het, was, het is een kleine, een kleine zijweg. Ik, uh, ik wilde het namelijk nou echt hebben over de conferentie zelf. Um, ja, er worden een aantal echt, echt belangrijke wereldvragen uh, gesteld waar, waar een oplossing bedacht voor moet worden. Um, um, hoe moet ik, ik zo'n conferentie dan voor me zien? Uh, nou, het begint natuurlijk met, met het probleem in kaart brengen. Van waar, waar hebben we het over? U had het al over het voeden van onze kinderen, kleinkinderen. Um, nou, dat, dat gaat over de volgende tien, twintig, dertig, veertig jaar. Mm -hmm. En um, Hoeveel mensen uh, verwachten we erbij? Wat, wat uh, is de, de verwachting rondom toename van de welvaart? Hoeveel meer gaan die mensen eten omdat ze gemiddeld rijker worden? Wat, wat voor andere diëten uh, zullen ze mogelijk gaan vormen en mm -hmm. gaan, uh, gaan, gaan consumeren? Eh, wat zijn andere eh, claims op eten? Bijvoorbeeld eh, via eh, de industrie, waar eh, had het net over auto's. Eh, mm -hmm. en er wordt steeds meer brandstof gemaakt, ook van, eh, van producten die van het land komen. Dat is op zich een ontwikkeling die, die zorgelijk kan zijn en die heel erg kan concurreren met, eh, het voed, met de voedselconsumptie. Eh, eh, dus dat, dat is het eerste en vervolgens gaan kijken van, oké, okay, waar, waar liggen... Eh, Inderdaad, mogelijke oplossingen, wat zijn nieuwe ontwikkelingen, maar waar liggen ook vooral de grote onzekerheden waar we heel weinig over weten. Um, en, en daar um, gaan we dan proberen dieper uh, op in te gaan en uiteindelijk ook tot conclusies en tot een soort uh, vragenlijst te komen voor de komende tientallen jaren. Ja, meneer Van Ittersum, uh, als ik uh, uh, dit allemaal hoor, dan denk ik meteen weer aan die, aan die uh, laboratorium hamburger. Uh, he, die gekweekte hamburger waar geen dier aan te pas is gekomen. Is dat ook de toekomst waar we naartoe gaan? Dat is een van de dingen die hier genoemd wordt. Uh, maar ik denk dat het, uh, het, het, het mooie van dit congres is dat we niet uh, helemaal daarop duiken. Maar dat we gaan kijken van... Oké, okay, we, we telen nu onze gewassen op het veld. we rijst, uh, aardappel, et cetera. Uh, hoe kan dat op een betere manier... Dat er uh, niet zozeer in Europa, maar op andere plaatsen in de wereld... Toch veel productiever wordt, uh, wordt ge, uh, geproduceerd. Dat er meer van een hectare kan worden gehaald. Zodat we andere hectares op de wereld met rust kunnen laten en daar geen landbouw hoeven te plegen. Dat is één manier. Een andere manier is dat we naar onze dieren kijken... hoe, hoe we die op een goede manier, op een verantwoorde manier... maar wel uh, productief uh, kunnen, kunnen houden. Uh, insecten komen voorbij, het kweekvlees wat u al noemde. Uh, en daarnaast, heel belangrijk, dat we minder van dat voedsel verspillen op het land. Uh, maar ook in de keten, in de ja. supermarkten en uiteindelijk in onze eigen koelkast... zodat we ...ook Wat minder nodig hebben, met straks 9 miljard. Tot mensen. slot, heel kort, gaan we vandaag nog tot baanbrekende oplossingen komen op de conferentie in Noordwijk uh, Dat, Nou, baanbrekende oplossingen, dat is niet alleen aan de wetenschap natuurlijk, maar we proberen wel een aantal dingen onder de aandacht te brengen van, uh, uh, van elkaar, maar vooral ook van, uh, van beleidsmakers die vanmiddag ook aanwezig zullen zijn. Mm -hmm. dat, uh, dat men niet te zeer alleen maar in één richting moet denken, maar dat het een combinatie is. Uh, van, van verschillende factoren en dat we ook aan andere dingen moeten denken als we het over Afrika hebben dan over eh, bijvoorbeeld in Amerika ja. waar ook nog steeds armoede, eh, armoede en honger voorkomt. Ja, uh, Martin van Ittersum, uh, u bent vandaag voorzitter van de conferentie, de wereldconferentie over voedselzekerheid. Heel veel succes daarmee en laten we hopen dat er wat moois uitkomt. Dank u wel.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 You can call me L Paul Simon op Radio 1. Als ik het goed heb van het klassiek album Graceland. Dit uur praten we met Harold Bresser van de rijvereniging. De hele, ja, in de studio over de auto-industrie. Uh, zijn branchevereniging, rijvereniging. Uh, publiceerde de cijfers van de eerste drie kwartalen van dit jaar. Uh, nou, we hebben het de afgelopen tijd over gehad. Het was allemaal vrij negatief. Mm -hmm. Maar als we nou vooruit kijken naar 2014... en dan kijken we naar kenniscentrum Omacom. Die voorspelde vorige week dat er in 2013 375.000 auto, 375 auto's uh, worden verkocht. Terwijl dit in 2014 er alweer 415.000 zijn. Niks aan de hand lijkt me dus. Ja, nou ja, oké. Okay, probleem, ja, ja, probleem opgelost. Ja, probleem ja. opgelost. Nou, kenniscentrum allemaal kennen wij, kennen wij goed. Uh, die zijn in dit geval wat uh, negatiever over het aantal wat in 2013 wordt verkocht. Wij denken mm -hmm. 3,80. Uh, en zij zijn wat positiever over het aantal wat er in uh, vier, 2014 wordt verkocht. Zij wij denken eigenlijk niet goed gedaan. Uh, dat zeg ik niet. Zij hebben een andere manier van kijken naar uh, bepaalde cijfers, denk ik. En de uh, in, ja, interpretatie van cijfers is natuurlijk altijd heel erg uh, arbitrair. Maar dus, uh, hoe interpreteren jullie die dan? Zit er een groei van in van, van 2013? Ja, dat, dat, naar zeg, dat zeggen wij ook. Wij zeggen dat ook. Wij dat wij in 2014 verwachten wij ongeveer 400.000 auto's te verkopen. Okay. Nou ja, allemaal kom 415. Laten we hopen dat kon gelijk heeft. Laat ik dat even vooropstellen. Maar wij ja. zijn ietsje uh, misschien realistischer. Op, ba op basis waarvan uh, trekken jullie die conclusies? Uh, dat doen we op basis van. Uh, uh, we hebben eigen rekenmeesters die daar heel goed uh, naar allerlei omstandigheden kijken. en, uh, en uh, dan daarvan met een, met een prognose komen. Die checken we dan met een uh, Duits uh, extern bureau die, daar, uh, die dat wereldwijd doen. Het bureau Polk, die doen wereldwijd dit soort analyses. Uh, dan gaan we met elkaar eens even praten en dan uh, komt er een getal uitrollen. Ja, maar dat is dan ook weer een Duits bureau. Uh, Duitsland gaat sowieso wat beter. Kunnen we daar een voorbeeld aan nemen in Nederland? We zouden voor de, auto, eh, voor de autobelastingen, voor de, wat, er, wat er allemaal rondom de auto gebeurt in Duitsland ja, best een en, voorbeeld kunnen en, en, nemen. En, en, en de maximale snelheid ja, ja. op de autobaan. Nou, ja, daar begin je er weer. Ik ben niet zo'n racer. <laughs> maar eh, ja, dat, de, in Duitsland zijn ze wat andre, gaan ze wat anders om met de auto-industrie en met de auto's in het algemeen. Ja, een, een belangrijk punt is dus in ieder geval dat er vanuit politiek Den Haag gekeken moet gaan worden naar hoe wij die auto-industrie weer, uh, ja, weer beter op de rit kunnen helpen. Ja, en dat zei ik, de, de staatssecretaris Wekers komt begin, janu begin 2014 met een nieuwe autobrief. En en nou, we mogen daar gelukkig over meepraten. En we hopen dat dat dan een goed perspectief biedt voor de komende vier, vijf jaar. Ja, ja, want uh, wat, wat houden die uh, veranderingen... Wat, wat moet er dan exact veranderen? Echt, wat, wat zijn een aantal concrete ja, punten? Ja, dan krijg je heel technische discussies over de, de BPM... Okay. en de hoogte van CO2-uitstoot en de tarieven die hij die daaraan hangt. Ik denk dat dat te ver gaat voor hier. Maar hij moet gewoon... Uh, wij zouden het fijn vinden als hij uh, goed nadenkt... over de, de effecten van zijn uh, beleid op de verkoop van auto's... en dat hij dat ook meeneemt in, in, zijn, in zijn brief. Ja, duidelijk. Tot slot, uh, ja, deze dag is net begonnen. Ja. Uh, hoe, hoe ziet uh, jouw dag eruit? Mijn dag. Uh, ja. ik, ik ga zo meteen even terug naar huis om uh, een drietal kinderen uh, bij het ontbijt te helpen. Dat ga ik makkelijk halen. Uh, en dan ga ik naar kantoor. Uh, heb ik uh, wat afspraken uh, en moet ik me aan het begin, uh, begin van de middag uh, gedurende een aantal uren concentreren op een dagvoorzitterschap van uh, een, een congres van Kijk. de Vekspan, de vereniging van uh, exportanten van parkeervoorzieningen, morgen in de Vanelle fabriek in Rotterdam. Niet in Noordwijk hout. Niet in Noordwijk Nee, ik ga naar de Vanelle fabriek in Rotterdam. En dan is het zo'n beetje afgelopen, denk ik. Ja, nog genoeg te doen dus uh, vandaag. Meer dan genoeg. Harald Bresser van de rijvereniging, hij zat uh, dit hele uur bij ons in de studio om ons bij te praten over de slechte cijfers uit de auto-industrie, maar over het licht aan het einde van de tunnel. Laten we daarmee afsluiten. Kijk, Mooi. bedankt. Fijne dag nog. Volle bibliotheken, boekenwinkels en klaslokalen waarin er weer met pure overgave wordt voorgelezen. Net als wat ik nu stiekem aan het doen ben. Kortom, vandaag begint de Kinderboekenweek. Ja, en Loes Riphagen die heeft het Nationale Prentenboek bedacht en uitgewerkt. Goedemorgen Loes. Goedemorgen. Goedemorgen. Het, het is dan eindelijk zover. Het is 2 oktober. Staat deze datum dan met rood en omcircuit al even in je agenda? Nou, eigenlijk staan, staan de aankomende twee weken met rode grote letters <laughs> ja. in mijn agenda. Ja. <laughs> Want die kinderboekenweek die duurt helemaal niet één week. Die duurt eigenlijk uh, tot en met, uh, even kijken, wat hebben we hier? Even Kijk even mijn agenda. Kijk. 14 oktober. Ja, <laughs> nou, dat duurt dus wel ietsjes langer nog. Ja, ja, ja, ja. Wel, wel een vermoeide start, hè? En nu vroeg op, gisteravond uh, al aan het uh, kinderboekenbal, uh, hoe was ja. dat? dat was super leuk, echt heel druk en ik moest ook allemaal, uh, ik had een interview op het podium en uh, heel veel handtekening gezet, dus dat was, uh, was wel echt heel leuk. Ja? Ja, heel veel fans. Ja, ja, wat, heel wat, voor, wat voor mensen staan er dan? Uh, heel veel kinderen, heel veel schrijvers, heel veel illustratoren. Uh, pers, heel veel pers. Mm -hmm. Nee, het was, uh, was heel druk. En heel veel uitgevers en boekhandels. En, ja, ik, en ik begreep dat dit ook, ook niet in Noordwijkerhout was. Dat was in nee, <laughs> muziekgebouw aan het eien. Ja, kijk. Uh, uh, uh, je bent de maker van het Nationale Prentenboek. Uh, uh, oh. Nou, mogen we vast weten waar die over gaat. Nou, het is een heel groot boek. Want normaal is het altijd iets klein. Dus ik, ik, maar ik mocht helemaal zelf weten hoe ik hem wilde maken. Dus mm. ik heb hem iets groter gemaakt. Want ja. mijn tekeningen die zijn uh, heel gedetailleerd. Mm. En heel kleurrijk. Dus ik dacht, ja, dan moet je wel iets meer plek nemen. Anders dan, uh, is er niet genoeg te zien. En uh, het boek gaat eigenlijk over een mannetje. En dat mannetje dat, uh, ja, heeft een hele vervelende dag. Want hij stapt in de hondenkak. En zijn soep brandt aan, zijn nee. hamster gaat dood, zijn nee. fiets wordt gestolen. En nou ja, dan gaat hij eigenlijk een beetje met een vervelend gevoel slapen. En dan begint hij eigenlijk te slaapwandelen en dan komt hij eerst in de nachtmerrie. Want ja. als je een hele vervelende dag hebt, dan heb je ook wel eens een beetje een wilde droom. Maar daarna... Um, ja, komt hij eigenlijk in heel veel mooie dromen en uh, sluit dat dus een beetje om en wordt het hele mooie avontuur. Dus hij wordt een, echt een prins de paard en een, een prinses die ontvoerd wordt door een piraat. Oké, okay, ik, ga, ik, ga, ik ga je hier even stoppen, anders hoeven we het hele boek niet meer te lezen natuurlijk, hè? <lacht> Nee. Uh, uh, uh, uh, uh, ja. Uiteraard is er ook weer een, een kinderboekenweek geschenk, geschreven door Harmen van Straten. Uh, ja. uh, maar wat maakt een printenboek nou zo speciaal voor zo'n uh, zo week? Nou, het, printen, het, het, het, het geschenk van Herman van Straten is ja, voor kinderen die al goed kunnen lezen. Dus ja. voor, voor vanaf uh, acht, zeven jaar. En mijn prentenboek is voor de jongere broertjes en zusjes die dat nog niet zo goed kunnen. En dat prentenboek dat kost vijf euro. En dat is natuurlijk heel goedkoop voor een heel mooi uitgegeven prentenboek. Dus het is eigenlijk alsnog een soort van cadeautje. Ja. En um, ja, ik heb er geen woorden in verwerkt. Er zitten ja. alleen maar tekeningen in en die vertellen het hele verhaal. Dus het is echt ook voor jongere kinderen heel geschikt. Loes, het, het, het boek wordt toch vandaag gepresenteerd? Eigenlijk is het gisteren al uh, gepresenteerd. Of oh, okay. het kinderboek wel. Oh, okay. <laughs> maar ik ga, ja, ik ga het deze weken eigenlijk uh, ja, heel erg uh, promoten natuurlijk. Ja, dus wat kan je even kort uh, vertellen? Wat, hoe ziet jouw planning er een beetje uit? Nou, ik ga naar heel veel kinderboekenwinkels. Nou, op mijn website kan je echt het volledige programma zien. Dus als iemand mij heel graag wil ontmoeten... of wil weten hoe je een fleur om moet tekenen... dan moet je even op mijn website kijken. Roep hem maar. www.luzerippagen.nl mm -hmm. En vanmiddag ga ik bijvoorbeeld naar... kinderboekwinkel Kakelbond in Utrecht. Kijk. Ja. Loes Riphagen, het wordt een hele drukke week voor je. Want jij was uh, de, de maakster van het Nationale Prentenboek. Dat is er uh, nog steeds zo. En het is, uh, ja, het ja. is nog steeds zo inderdaad. En het is Kinderboekenweek vanaf uh, vandaag. Dank je wel. En daarbij uh, zit uh, nu al wakker er ook uh, voor deze week weer op. Dat klopt inderdaad. Uh, over een paar minuten dan is het op deze zet tijd voor het NOS Radio 1-journaal. Het belangrijkste nationale en wereldnieuws wordt u gebracht door Lara Rensen, een dubbele espresso, en Marcel Oosten. En WNL is er weer op Nederland 1 op televisie met Vandaag de Dag met onder andere de Tattoo Pillers. Graag tot volgende week. Tot volgende week. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de Nacht.